Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De NAM moet flink bezuinigen om de financiële doelen voor dit jaar te halen. De kosten moeten met een kwart omlaag, zegt een woordvoerder. Dat komt volgens hem door de sterk gedaalde gasprijs. De NAM kampt met gestaag oplopende kosten, terwijl de opbrengsten dalen. Ook de productiebeperkingen in Groningen spelen een rol. Of de bezuinigingen leiden tot ontslagen is onduidelijk, maar dat er minder werk komt staat vast, zegt de NAM. Steeds meer sponsors van de FIFA maken zich zorgen over de corruptieverhalen binnen de Wereldvoetbalbond. Creditcardmaatschappij Visa wil dat de FIFA snel maatregelen neemt. Zo niet, dan wordt het ondersteunen van de voetbalbond heroverwogen, zegt Visa. Gisteren lieten ook Adidas, Budweiser en McDonald's weten dat ze zich zorgen maken. Coca-Cola schrijft in een verklaring dat het WK is bezoedeld en dat de FIFA transparanter moet worden. En ook autofabrikant Hyundai is buitengewoon bezorgd. De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Groot-Brittannië... hebben zich ook gemengd in de affaire over de FIFA. De Franse minister Fabius zou het verstandig vinden... als de FIFA de verkiezing van een nieuwe voorzitter uitstelt. Die verkiezing is morgen. Fabius zei dat de voetbalbonden nu de tijd moeten nemen... om na te gaan wat er precies aan de hand is. De Britse minister Hammond zei dat er in de boezem van de FIFA... iets fundamenteel verkeerd is en dat hervormingen hard nodig zijn. Het aantal mensen dat door de hittegolf in India is overleden... is gestegen tot boven de 1400. Eergisteren melden de autoriteiten nog... dat er sinds half april 750 mensen door de hitte zijn overleden. De meeste slachtoffers vielen in de zuidelijke provincies... Andhra Pradesh en Telangana... waar de temperatuur al weken boven de 45 graden komt. Meteorologen verwachten ook de komende dagen... nog hoge temperaturen in India. Het weer, er trekken buien over van Noordwest naar Zuidoost. Ook af en toe zon en een stevige wind. Tot 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. Op de A13 richting Rotterdam staat tussen Delft-Noord en Klopend-Kleinpolderplein 9 kilometer. Dan komt er een ongeluk op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen Klopend-Ketelplein en Kleinpolderplein 3 kilometer. Wel zijn alle rijstoken weer vrijgegeven. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Gustavo Lima en jerele <middels> Gustavo Lima e você Ik wil het doen madrugada na dansen doet. Atelierschouwraad gaat aan maar staat te verlamd. Ik wil het doen madrugada je het na dansen doet. tchet,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 Het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfmsandvoort.nl Alegría hou cosa buena, aan tu cuerpo, alegría Macarena, eh hey, Macarena, aan de hand. Makarena, hou tu lichaam aan de la alegría hou cosa buena, aan tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena, hey, macarena. Ay. Macarena Hey Macarena <laughs> <laughs> Come and find me My name is Macarena Always at the party Con las chicas que son buenas Come join me Dance with me And all you fellas Chat along with me Habla tu cuerpo Alegría Macarena tiempo. Makarena, aan het dansen. Makarena, laat je lichaam aan het dansen. Makarena, laat je lichaam aan het dansen. Makarena, laat je lichaam aan het dansen. Makarena, laat alegría, Macarena, eh, Macarena.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 Benet, benet quoi puis-je dire, mon? Je cherche bon슈 mon amour, moi ma celle tu es très belle. Benet, elle sent. Je suis né Oh! Je parle un petit peu français, et c'est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 Ze is een mix van dat, dat, en dat, Oh, Oh, gebeurt dat, dat, dat, dat, zei zei, dat, dat, dat, dat, je dat, dat, dat, dat, dat, De leest I said I never knew that you like me.